Ik, ik, ik vind het fantastisch om, um, om andere mensen te vertellen over uh, wat, wat, wat, wat God in mensenlevens kan gaan doen. Ja. En het beste kan je dat doen door gewoon uh, zelf te gaan vertellen. van wat, wat heeft God bijvoorbeeld in mijn leven gedaan? Je moet je voorstellen dat uh, ik was een jongen die, uh, die, die, die gewoon dagelijks uren achter zijn Nintendo uh, doorbracht. Uh, achter, zijn, uh, achter zijn Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario World... Ik, ik kende die spellen. En je moet je voorstellen dat ik, ik... Ik had niet het idee dat ik andere mensen nodig had. Het was heel grappig dat uiteindelijk... Uh, mensen in de buurt, uh, kinderen in de buurt... Die belden daarna. Kom Vincent buiten spelen. Nou niet dus. Want Vincent staat achter zijn computer. Maar men was toch nieuwsgierig naar Vincent. Dus uiteindelijk... Uh, en mijn moeder vond het nodig dat ik contact maakte met de buurt. Dus uh, wat deed mijn moeder? Die liet die, uh, die liet die kinderen binnen. En het was wel grappig dat uh, uiteindelijk die kinderen die zeiden van zo, die speelt dat spelletje toch eens heel fatsoenlijk uit. En uh, ze, ze leerden allerlei trucjes en vonden ze leuk en dat was wel grappig. Maar je moet je voorstellen dat buiten die computer wist ik gewoon niet hoe ik met anderen om moest gaan. Um, ik, ik, was, ik was zeg maar het type eenling. Maar wel op een hele aparte manier, want de meeste eenlingen, dat zijn van die hele... hele, ja, van die hele uh, ja, het, dat zijn de type mensen die stilletjes in een hoek gaan zitten. Maar ik was degene die, uh, die meer kabaal ging maken. Men, uh, men vond het al niet eens meer nodig om een uh, test af te nemen of ik wel, uh, wel of niet ADD had. En dat zei volgens mij al genoeg. Van als, <laughs> als men dat niet eens meer nodig vindt, van uh, ja het, het zal wel zo zijn. Um, ja, in, in, op school, op school zat ik, uh, ja, was ik altijd uh, degene die apart was. Als laatste gekozen werd uh, met gym... Um, ...nou niet graag meeging met schoolreisjes... ...en ga zo maar door. Je, je, je moet je voorstellen dat... Uh, dat, dat ik, ...ik was nooit echt geaccepteerd in, in, bij, met, met, met groepen mensen... ...en ik wist ook niet dat vorm te geven van... van ...ja, wat, wat, wat is mijn plaats erin? Ja. Dus, dus je, je moet je voorstellen... Ja, waar, ...waar ik doorheen ben, wat voor, wat, voor, wat voor type jeugd ik heb gehad. En er is veel afwijzing geweest... ik uh, uh, ik, ja, uiteindelijk toen, toen, toen merkte ik wel dat het wel iets had om, om in een groep uh, te zijn met, met andere kinderen. Maar toch, het werkte niet. Ik nodigde uh, mensen uit op mijn verjaardag, maar werd nooit anders uitgenodigd, want ik was te druk. En je moet je voorstellen, ik heb altijd een beetje geknokt met van wie ben ik nou? Wie ben ik nou? En ik werd uiteindelijk nieuwsgierig van, nou, als ik niet weet wie ik ben, dan, dan ben ik wel nieuwsgierig waarom ik hier ben. En dat hebben de meeste mensen wel. Van waarom leef ik op deze planeet? Wat, wat, wat doe ik hier? Wat, wat, wat is de bedoeling? Dus ik ging dat zoeken. En je moet je voorstellen dat uiteindelijk uh, mijn moeder was die drukte van mij ook al een keertje zat. En, uh, en, en, en je moet je voorstellen dat uh, uh, ik kreeg pilletjes als Ritalin, Buspartin, Atarax. Echt, ik kreeg echt van allerlei soorten rotzooi. Je hebt nu ook een nieuwe, die heet Concerta, die heb ik ook nog gehad. Heel dat leuk, allemaal goed voor de prullenbak. Ja, het is allemaal goed voor de prullenbak ja, uiteindelijk. Want, uh, maar niks werkte gewoon, dat was wonderbaar. Dus je moet je voorstellen, niets werkte en uh, mijn moeder ging dus uh, op zoek naar een medicijn binnen de alternatieve geneeswijze. En uh, ja, vreemd genoeg had dat wel enigszins effect, dus ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik raakte gefascineerd, ik dacht van hé, hey, er is meer tussen hemel en haar, er is iets meer. Dus ik ging zoeken, zoeken, zoeken, wat is dat nou, wat, wat, wat is dat gene? wat is nou dat ding, zeg maar... wat is nou de waarheid, wat is nou de ultieme waarheid... en waarom zijn we hier, wat is dit, waarom ben ik hier... en wie ben ik, en, en wat houdt het allemaal in... en dat op zo'n jonge leeftijd, dat je daar al mee bezig gaat... nou, en uiteindelijk uh, uh, omdat, omdat ik al die dingen zag werken... ik maakte kennis met uh, ja, verschillende soorten uh, vormen van, van witte magie... noem je dat tegenwoordig... En, uh, maar ook met, met wat zwaardere vormen heb ik kennis gemaakt en uiteindelijk, je moet je bedenken, dat is allemaal leuk en aardig en je, je ziet wel dingen gebeuren, maar het heeft geen essentie, het heeft geen hart er zit geen, er zit geen waarheid in het is, het is heel leeg het is, het is alleen maar een hoop, een hoop ja, het is een hoop blazerij, het stelt niks voor en je moet je voorstellen dat als je, als je steeds meer te maken krijgt met dat soort dingen dan je raakt langzaam vervuild, je raakt, ja, je, je wordt er smerig van en uiteindelijk raakte ik zo ver in de put dat ik uh, ja dat ik ook niet meer echt wit, wist wat ik moest doen nou ik ging toen de studie volkenkunde doen, culturele antropologie, ik ging dus uh, zoeken naar van daarin ook zoeken van wat is nou waar, uh, ik ging het zoeken in andere culturen en uiteindelijk toen ging ik voor een videoproject uh, binnen een kerk ging ik uh, een video schieten en daar kwam ik uiteindelijk tot geloof. En daar wil ik het eigenlijk nu heel kort nog even over hebben. Er was iets speciaals. Die mensen, ik kon zien dat zij iets hadden.